De Britse premier Cameron liet via Twitter weten dat hij Obama's afweging begrijpt en dat hij hem steunt. De Franse president Hollande heeft Obama telefonisch verteld dat Frankrijk vastbesloten blijft om actie tegen Syrië te ondernemen. Obama zou nog met Hollande hebben gebeld voordat hij zijn persconferentie gaf. Politici in Frankrijk willen nu dat Hollande het voorbeeld van Obama volgt en ook toestemming gaat vragen aan het parlement. Het kan nog weken duren voordat de uitkomst bekend is van het VN-onderzoek naar het gebruik van gifgas in Syrië. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, OPCW, die zelf ook bij de inspecties betrokken was. De monsters die in Syrië zijn genomen zijn vanmiddag aangekomen bij het hoofdkantoor van de OPCW in Den Haag. Ze worden verdeeld over laboratoria in Europa, waar ze worden geanalyseerd. Mogelijk krijgt ook TNO in Rijswijk een deel van het materiaal. Het kan tot drie weken duren voordat de uitslagen er zijn. In de eredivisie heeft Go Ahead Eagles zijn tweede zegen van het seizoen geboekt. De ploeg uit Deventer won met 4-1 bij RKC Waalwijk... mede dankzij drie goals van Valkenburg. Heracles won thuis met 1-0 van Ado Den Haag. Het enige doelpunt werd gemaakt door de Australiër Davidson. En eerder op de avond speelde FC Twente thuis met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Het duel psv Cambuur is nog bezig.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 Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Nogmaals goedenavond in dit uur. De finale van de wereldkampioenschappen judo met Henk Grol. We hebben het overzicht van het buitenlands voetbal. En karakteristieken van het Nederlands voetbal. Maar er wordt ook nog gespeeld in Eindhoven. PSV Cambuur. We zijn een uur onderweg. Het is nog 0-0. En de hoop van uh, PSV is in het veld gekomen. Zakaria Bakali terug van een lies blessure En je merkt het meteen in het stadion van hem. Ook al is hij nog uh, met afstand. De jongste op het veld wordt eigenlijk alles verwacht. Hier vandaag tegen Kambuur. Want de Leeuwarden maakt het Eindhoven bijzonder lastig. En dan komt ook nog Kevin Brands. De zoon van de technisch directeur van PSV in het veld. En hij speelt bij Kambuur. Het is 0-0. Who Van Louis Lewis en de nieuws. We gaan uh, terug naar eerder op de avond. RKC tegen Go Ahead Eagles eindigde in maar liefst 1-4 na 0-2 ruststand. Go Ahead Eagles speelde weer leuk en fris voetbal. Drie keer was het eindstation Erik Valkenburg de huurling van AZ. Jan -Ros, praat met hem. Is toch aardig. Je bent geen spits, maar maakte wel drie. Hoe kan dat? Ja, uh, we speelden goed als team. Uh, ik kreeg twee goede voorzetten. En de uh, derde paas was ook prima. Het gaat allemaal frank en vrij, onbevangen, fris bij Coet Eagles. Hoe komt dat? Ja, die jongens hebben vorig jaar natuurlijk een prima jaar gedraaid. En uh, ja, dat zit er nog steeds in. Dus dat vertrouwen... Voel jij ook als nieuweling? Ja, dat vertrouwen is er gewoon. En, uh, we spelen gewoon leuk voetbal. En zeker eerste helft uh, op dat kwartier uh, voor rust na. En de tweede helft, uh, ja, zeker het begin uh, spelen we gewoon goed. Dus ja, ik ben trots op de jongens. Is het voor jou dan ook een prettige keuze, helemaal naar zo'n wedstrijd, om hier te spelen bij go Ahead, Gehuurd van AZ? Ja, nou, ik had natuurlijk wel die keuze gemaakt... ook uh, vanwege het leuke voetbal... Uh, wat we bij go spelen. En uh, ja, ik ben blij dat we dat doen. Want dan kan je echt ook een beetje... als op het pleintje voetballen eigenlijk. Heb je dat gevoel een beetje? Nou, niet op een pleintje. Maar het is wel gewoon prettiger als je jongens op je heen hebt... die durven te voetballen. En ja, je ziet, we beginnen meteen... Uh, eerst zelf vanaf het begin uh, met een leuk positiespel. En uh, ja, dat is het mooiste. Omdat er ook geen druk is... Nou, ja, nee, niet echt. Inderdaad, er is, het is weinig druk en uh, we zijn een goed voetballende ploeg. En, uh, dat ja. voel jij ook? Ja, nou, dat voelt wel zo. En uh, ja, dat laten we vandaag zien. Dus het is leuk om zo te voetballen? Het is heerlijk om zo te spelen, ja. Drie goals, hoe word je dan uh, in de kleedkamer onthaald? Ja... Uh, een beetje dolle, hè, of niet? Een beetje dolle, een beetje klooien, dat is mooi. En uh, ja, het is een ontzettend leuke groep. En vanaf het eerste moment voel ik me thuis bij de club en, uh, ja, ik heb heel veel zin in dit jaar. Jongens zeggen hier in de wandelgangen, we gaan voor Europees voetbal. Laten we maar gewoon eerst de volgende wedstrijd uh, uh, bekijken. Maar uh, nou ja, we hebben ambitie en het is een prachtige club. En uh, ik ben heel blij dat ik hier ben. En dat zei Erik Valkenburg. En dus zei Jan Rolfs tegen Foukeboy, de trainer van GoHead. Ik sprak net Erik Valkenburg en die zegt... het is zo fijn om bij GoHead te spelen. We spelen Frank en vrij. er is geen druk. Uh, hoe, hoe voelt dat voor jou als coach? Nou ja, druk is er natuurlijk altijd. Uh, maar frank en vrij, uh, ja, zo voel ik mij ook. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste is dat de spelers zich zo voelen. En dat ze ja, lef tonen en durf uh, laten zien om te voetballen. Want dat, dat is wel iets wat we kunnen. En dat hebben we vandaag uh, laten zien. En, uh, ja, Erik is een jongen die uh, ik die ken uit de Sparta-tijd. Ik speel ook hetzelfde systeem als dat ik daar heb gespeeld. En ik weet dat hij daar gewoon heel goed bij zou passen met zijn ervaring in dit team. En... Ja, vandaag uh, was het al heel goed. Wat lijkt voetbal dan simpel, hè, als je vandaag go-ahead zag spelen? Maar voetbal is ook simpel, daarom is het zo moeilijk. 4-1, um, fantastische uitslag. Wat, wat, wat zegt dat over go-ahead op dit moment? Nou, ja... Uh... Dat je gewoon jezelf moet blijven en dat wij uh, ook wel eens een periode mee kunnen gaan maken waarin het wat moeilijker gaat worden of waarin je eens een keer wedstrijden op rij gaat verliezen. Waardoor de druk toeneemt? Ja, waardoor het druk toe gaat nemen of dat, uh, ja, dat spelers uh, wat minder geneigd zijn om een bal te krijgen. Maar dat moeten we ook gewoon uh, normaal blijven doen en, uh, en nu ook. Alleen... Wij hebben geen punt gestolen tot nu toe, zelfs nog iets te kort, maar, uh, uh, maar de manier waarop. We hebben een, een, een doel en dat doel willen we uh, proberen te halen, uh, maar ook op een manier wat uh, bij Ahead past. En uh, tot nu toe uh, lukt dat en, en een zaak is het om in een seizoen, wat nog heel lang duurt, om dat ook lang vast te kunnen houden. Euforie is dan altijd leuk, want dan hoor je de jongens hier uh, in de katten komen en zeggen, jongens we gaan voor Europees voetbal. Ja, we hebben gezegd dat uh, handhaving, dat is het hoogste wat we in... Of het niet hoogst, maar dat is in ieder geval wat we willen. Uh, maar uiteindelijk proberen we voor de Champions League te halen. Heel oh, goed. Ja, ja, je moet proberen het hoogst haalbare te krijgen. Dus, uh, en, en dan is er ons ook iets beloofd als we dat zouden halen. Dus, uh, dus we gaan nog kijken vlak voor de sluitingstijd van uh, de transferwindow... of we nog uh, links of rechts wat versterkingen kunnen krijgen... Nee, maar goed, laten het maar normaal doen. Uh, we doen het lekker, we doen het goed. Uh, dat moeten we lang vast zien te houden. En, uh, als je op die manier lukt, uh, niet te veel tegenslagen onderweg krijgen... want uh, ja, de breedte van de groep bepaalt ook hoe lang je het volhoudt... Nou, dan, uh, dan kunnen we met GoHead uh, nou, leuke dingen doen. Ja. En dat uh, blijkt wel vanavond al. Want uh, vanavond won Ahead Eagles dus in Waalwijk met 4-1 van RKC. U hoorde Foukeboy, de trainer. We gaan naar PSV-Kambuur. Uh, Frank Wieluidt. 68 minuten onderweg. Er was wat met deze wedstrijd. Iets bijzonders. Maar inmiddels is het gewoon een wedstrijd geworden voor PSV. Met alle mogelijke moeite om die te winnen. Want het is 0-0. En vooralsnog lijkt het er in niets op dat daar enige verandering in gaat komen. Want Cambuur legt PSV, de aanval van PSV behoorlijk lam. Ook al speelt inmiddels Bacalli mee. Blijkbaar fit genoeg om toch een half uurtje mee te doen. Afgelopen woensdag in Milaan nog niet in de selectie gezet. Maar nu dus wel. En ook opgeroepen trouwens Bacalli voor de Belgische nationale ploeg. En aangezien hij hier een half uurtje kan spelen. Kan hij straks dus ook gewoon aansluiten bij die selectie. En het weekend meedraaien in de nationale ploeg van België. En als hij dan minuten krijgt, dan is hij Belg officieel in plaats van Marokkaan. Dat zouden ze in Noord-Afrika graag zien, dat hij Marokkaan zou zijn. In ieder geval een voetbal Marokkaan. Maar uh, daar lijkt het dus vooralsnog uh, niet op. Bakali onzichtbaar nog tot nu toe in deze wedstrijd. Maar iedere keer als hij de bal aanraakt, veert iedereen gespannen op of er misschien wat gaat gebeuren. Tot nu toe valt het dus tegen. Kambuur met Bijker. Die probeert Bakker aan te spelen. Doet dat te hoog. Bakker raakt de bal nog wel boven op zijn kruin. Moet er op die manier een ingooi toestaan aan PSV. Diep op de helft van de Eindhovenaren. Jozefzoon eh, krijgt dan de gelegenheid om in te gaan vallen. Die komt voor Park aan de rechterkant voetballen. Om wat meer diepte, wat meer snelheid, wat meer doelgericht te zijn. Park is toch meer... Eh... Een jongen voor de voorbereidende actie. En Jozef Zoon kan eigenlijk allebei diepte maken. Een voorzet geven. En als het uh, enigszins kan of dan wel moet dan uh, ook afronden. Hij uh, mag het laatste nou ja, kleine half uurtje. Het is dus inmiddels nog een minuutje of twintig uh, uitspelen in uh, Eindhoven. Met de ingooi die wordt ingeleverd op de helft. Op de eigen helft nog notenbenen. Lukoki gaat de 16 in. Zoekt uh, zijn tegenstander op Hendricks. Dat de jonge uh, verdediger die vandaag zijn debuut maakt. Een prima slijding maakt ook. De bal over de zijlijn heen werkt, dat dan wel. Dus Cambuur kan wel doorvoetballen met Drosten en Lukoki. Die daar vast staan aan de rechterkant met z'n tweeën aan de zijlijn. Dan kan de bal het beste bij Lukoki zijn. Want die heeft in ieder geval de actie in huis om daar verandering in te brengen. Toch gaat de bal uiteindelijk naar Drosten. Randje 16 voorgegeven. Hemmer laat hem lopen, maar laat hem zo ook aan PSV. Onmiddellijk te diep te zoeken bij de ploeg uit Eindhoven in de richting van Locadia. Maar Locadia is degene die nog niet of nauwelijks is gevonden in deze wedstrijd. Dat ligt niet zozeer aan hem. Dat ligt aan het feit dat PSV eigenlijk niet zo lekker aan voetballen toekomt. Dat doet Cambuur dus prima. Met nog 20 minuten te gaan is het 0-0. We hoorden net al Fouke Boy, de trainer van Go Ahead Eagles. Die was natuurlijk vrolijk, want zijn ploeg had met 4-1 van RKC gewonnen. Maar ik denk dat de andere trainer, Erwin Koeman, heel wat minder positief is. Jij kan als coach heel zagrijnig zijn. Is dit zo'n avond? Er zijn leukere momenten geweest. Ja. Ja, dik verdiend verloren. We mogen blij zijn dat het 1-4 is. Uh, we hebben onszelf totaal uit de wedstrijd gespeeld. Uh, Coët heeft uh, de ruimtes die ze creëren uitstekend benut. En, uh, een dik verdiende overwinning voor Coët. Kun je het iets meer toelichten? We hebben onszelf totaal uit de wedstrijd gespeeld. Hoe? Nou ja, kijk, als je dan de hele week uh, constant hebt over het feit dat wij gewoon eigenlijk gewoon een, een middelmatige ploeg zijn. Als wij onze eigen wedstrijd willen spelen allemaal. En, uh, nou ja, en Coët had veel beweging op het middenveld. En als je dan niet met elkaar communiceert en je dekt met z'n twee één man. Dan komt er automatisch ruimte bij de andere, andere partijen. En dat hebben ze heel goed uitgespeeld. En, maar oké, okay, we hebben vandaag gewoon een dramatische wedstrijd gespeeld. We hebben dik verdiend verloren. En uh, we moeten even goed over nadenken hoe we hiermee uh, verder moeten. Is het een off-day of maak je je zorgen? Nou, we hebben nog, geloof ik, 30 wedstrijden of zo, of 29. Maar nou ja, kijk, zoals vandaag, uh, dan moet je echt uh, nadenken van hoe je verder gaat. En, uh, ja, en, en ik ben verantwoordelijk voor het geheel, dus zo simpel is het. En, uh, ik ga er ook over nadenken hoe wij uh, over twee weken... weer goed voor de dag moeten komen tegen Utrecht. Kan er nog wat op die transfermarkt? Jullie selectie is vrij fragiel, als ik het zo mag zeggen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, we hebben wat we hebben, zo simpel is het toch, en dat is RKC. Je moet niet in paniek gaan raken. De charme van de club. Ja, absoluut. absoluut. Alleen. Uh, kijk, uh, we hadden vijf punten voor deze, uh, voor deze wedstrijd en uh, dat was heel goed. En uh, dan blijf ik ook rustig en nu uh, moet ik ook niet in paniek raken en dat ga ik ook niet doen. Maar dat heeft helemaal geen zin. En, uh, maar het is wel zo, als de jongens voor zichzelf gaan voetballen. en ze gaan met hakkie spelen, met, met, uh, met de buitenkant spelen. dat is niet des RKC. En als ze we, uh, we dat wel gaan doen, dan, ja, dan zakken ze allemaal door het ijs, zoals vandaag. En dat zei Erwin Koeman na de 4-1-nederlaag van zijn ploeg RKC tegen de go Ahead Eagles. We gaan naar Marcella Mesker-Isner tegen Koolschrijber. Ja, 6-4 dus voor Koolschrijver, 3-2 voor Isner. Het gaat on surf. maar wel een beetje verontrustend is dat tijdens de gamewissel de fysiotherapeut... Even de benen, de bovenbenen van Isner moesten masseren. Isner heeft een uh, zware partij tegen Monfils in de vorige ronde achter de rug. Uh, vier sets won die die partij. Was niet helemaal happy, want gek genoeg, het Amerikaanse publiek, de New Yorkers, waren in die partij voor Monfils. Dus dat kreeg nog wel een staartje na afloop van die wedstrijd in de persconferentie. Er werd over gedebatteerd, gediscussieerd. Ja, moeten die Amerikanen niet allemaal voor Isner zijn? Hij is tenslotte de kopman van het uh, Amerikaanse tennis. Dus dat had hem wel een beetje pijn gedaan. Maar goed, pijn heeft hij dus ook een beetje fysiek. Hij speelt nee. wel rustig door. Maakt hier een mooie volley aan het net. Uh, uh, ja, die lange armen. Hij is boven de twee meter. Twee meter vijf, twee meter zes. Maar Koolschijber houdt van dit soort posities. Een uh, groot stadion, gevuld... Met veel toeschouwers is hij de underdog. En hij kan natuurlijk erg goed tennis, Een fantastische atleet. Prachtige, enkelhandige backhand, die Koolschrijver En Isner probeert die rally's kort te houden. Die wil niet van die lange rally's. Want hij loopt natuurlijk wat minder dan Koolschrijver. Maar ja, dat gaat hem niet altijd even makkelijk af. Het is dus 6-4 Koolschrijver, 3-2 voor Isner. Rafael Nadal... Die is er bijna, want die leidt met 6-4, 6-3 en 5-3 ah. tegen Ivan Dodik. PSV Cambuur, 0-0, Frank Uluid. Uh, nog een kwartier en PSV uh, is druk op weg om dat verhaal over ploegen die 100 jaar bestaan en dan een wedstrijd gaan spelen. Om dat helemaal waar te maken. Ajax weet dat nog uit 2000, speelde thuis tegen Twente, verloor met 1-0. Feyenoord werd midden in de zomer 100 jaar speelde een toernooi. Werd absoluut heel erg laatste op dat toernooi. Terwijl dat een prachtig toernooi had moeten worden. En dan is PSV de derde Nederlandse grote club die 100 jaar wordt. En dat heeft het bijzonder lastig met uh, Cambuur. Dat nu in de aanval is en de bal lekker rond speelt op het middenveld. El Macrini zoekt aan de buitenkant naar Kevin Brands. Die al een vrije trap heeft mogen nemen. Even kijken of uh, Zoet een beetje stond op te letten. Maakte het eigenlijk de doelman van PSV wat te gemakkelijk. En nu houdt hij de bal bij zich. Halverwege de helft van PSV. En houdt hij eigenlijk het tempo een beetje tegen. Hemmen legt dan de bal uiteindelijk breed aan de linkerkant. Probeert uh, zo uh, Lu uh, Lukoki te vinden. Dat lukt niet. Willems wel gevonden. Lewin. Die achterin bij Cambu de bal weer opvangt. En dan staat PSV zo waar even vast. Op eigen helft. Leeuwin, mee opgekomen. Probeert dan de bal diep te geven aan Bakker. Bakker uh, kijkt net de andere kant op als het steekpaasje komt. En dan kan PSV komen via Bakalli op de counter. Die heeft in ieder geval de actie om iemand weg te zetten. Locadia geprobeerd te bereiken. Maar je kan zien aan Bakalli dat hij eventjes niet heeft kunnen voetballen. Het gevoel van het begin van de competitie bij Bakali, dat is er nu niet. En dat mag je ook niet van hem verwachten, want hij is geblesseerd geweest. Hij is jong en hij heeft veel druk aan alle kanten op zich. Bijvoorbeeld dus voor welk land hij gaat kiezen om international te worden. En alle druk van die 50.000 die hier zijn komen kijken. En die van hem verwachten dat hij PSV hier vandaag van Cambuur laat winnen. Ik geef het je te doen. Als je zo verschrikkelijk jong bent. Als hij Cambuur mag gaan ingooien aan de rechterkant. Eerlijk verdiend door El Macrini. Die zich het schompens werkt op het middenveld bij Kambuur. En dat doet met bijzonder veel succes. Bal teruggegooid in de richting van Van der Laan. Die loopt met de bal aan de voet halverwege de eigen helft. Krijgt daar alle tijd en ruimte om eens te kijken. Aan wie zal ik hem geven? Nou, het eindstation is logischerwijs hem. Maar daar gaat de bal over Hendricks heen. Lijkt het. Hendricks met een omhaaltje komt hij uit de problemen. Maar de bal wel weer ingeleverd bij Bakker. En aan de rechterkant, oh Lukoki. Die is handig, maar niet zo handig omdat hij de bal kan binnenhouden. Aan de rechterkant ingooi PSV. Dat kan uitverdedigen. Hendricks onder druk gezet door Hemmen. Krijgt de bal wel bij Schaars. Ook die loopt onder druk. Krijgt de bal bij Brunette. Die heeft ruimte en kan lopen met de bal aan de voet. Middenlijn oversteken. En dan naar de rechterkant Jozefsoen vinden. Jozefsoen, Paul voorgeven. Krijgt hem niet voor. Want daar staat de bijker uitstekend in de weg. En dus kan Kambuur counteren. Nu is er ineens wat ruimte op het veld. Want het hele middenveld van PSV loopt nog voor de bal. En dan handig de overtreding gemaakt. Althans verstandig in ieder geval de overtreding gemaakt van Bruma. Op de middenlijn zo'n beetje. Het levert hem wel een gele kaart op. Maar het zorgt er ook voor dat Ritsmeijer niet verder kan. En dat uh, Kambuur het slechts moet doen met een vrije trap. Want juist Ritsmeijer is in staat, als er wat ruimte is bij, uh, voor Kambuur, om dan een goede aanval op te bouwen. En die ruimte was er. Bruma onderkende dat. Moet een gele kaart incasseren, dat dan wel. Maar voorkomt wel dat uh, PSV uh, zomaar ondersteboven gelopen wordt door een counterend uh, Kambuur. De vrije trap genomen, gewoon breed gelegd. Kambuur vindt het natuurlijk 0-0 uitstekend in het Philips stadion. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Van der Laan kapt daar even Locadia uit. En uh, krijgt dan vervolgens een tackle te verwerken van de aanvallen van PSV. Krijgt de bal vervolgens wel gewoon bij Bijker. En dus kan het spel gewoon door. Hiegler geeft aan dat hij de overtreding wel gezien heeft. En Nienhuis gooit de bal eens diep in de richting van Hembe. Die kopt de breedte in richting Bakker. Bakker legt die bal uitstekend richting de achterlijn. En daar moet Hendricks dan de achtervolging in zetten. Is te laat. Bakker krijgt de bal wel voor. Willems komt daar dan in het centrum een handje helpen. Onderschept. En dan kan PSV eraf komen. Balletje breed op Schaars is slordig. Schaars krijgt hem nog wel. Bij bij Wijnaldum ook grote delen van de tweede helft niet of nauwelijks gezien. Even terugleggen naar Bruma. En dan heeft Schaars de ruimte om te gaan voetballen met Maher aan de rechterkant. Even uitgeweken. Moet wachten, want iedereen bij PSV loopt randje 16 in de dekking. En dus zijn ze niet aanspeelbaar. Dat kan Locadia natuurlijk wel. Als hij wat ruimte heeft met een man in zijn rug, kan hij in ieder geval een bal aannemen. Dat doet hij ook. Bal over de zijlijn uiteindelijk via Cambuur. Dus PSV uh, wil snel gooien, althans Bakkalli wil dat. Maar eerst mag Cambuur wisselen en dat betekent dat het tempo ook meteen uh, weg is. En Paco van Morsel is degene die in de ploeg uh, gaat komen. Ik mis even wie er dan afgaat, maar logisch lijkt me Bakker en dat is ook degene die naar uh, de kant gaat. Dat is een aanvallende middenvelder voor een aanvallende middenvelder. Dwight Lodewegers moet het namelijk niet moeilijker maken dan het is. Daar is hij erg voor. Ook en met name ook vanwege zijn spelers. Want die hebben het zo al moeilijk genoeg. Al doen ze het prima in het Philips stadion. Want ze houden PSV tot kort voor tijd op 0-0. We gaan naar Rio de Janeiro. Matthijs Westraat met de finale met Henk Grol. Je kan het niet beter timen. De wedstrijd begint nu. Vijf minuten staat er op de klok. De finale van Henk Grol is begonnen. En helaas, we moeten melden dat het slecht nieuws is. Want uh, de linker pols van Henk Grol die zit ingetaped. En dat is niet voor niks. Want uh, nu blijkt dat tijdens de kwartfinale de kwartfinale tegen de Duitse, Duitse Peters... heeft hij zijn uh, pols geblesseerd. Dat was een, terwijl er nu een inzet is van Grol, maar daar is geen resultaat. En dus is er maté. En wordt de wedstrijd weer hervat. Um, nou ja, in die kwartfinale dus tegen die Duitse Peters uh, ja, deelde de Peters iets van een speldeprikje uit. Het was onreglementair, want er was allemaal tegenroepen. En daarmee raakte hij Grol dusdanig uh, vervelend dat hij er flink last van heeft. Dus vandaar de tape om de pols. En ik moet zeggen, het ogenschijnlijk lijkt het mee te vallen. Hij kan gewoon zijn tegenstander beetpakken. Hij doet zijn ding, hij, hij, hij judo-tactisch. Het is de hele dag niet heel mooi hier weer de inzet van Mamadov. Maar... Goed gepareerd door Grol en weer is het maté. Het is ja, een finale tussen Mamadov, de man uit uh, Azerbeidzjan. 31 jaar is die. Hij is de nummer 2 van de wereldranglijst. Grol is de nummer 1. Dus eigenlijk is dit gewoon een hele terechte finale. Dit zijn, dit zijn de twee beste mannen in die klasse tot 100 kilogram. Mamadov, ik zei het, 31 jaar. Hij uh, won al eens eerder brons op een WK. Dat was in, in Tokio in 2010. En uh, nou ja, hij won dit jaar de Masters. En dat deed hij in de finale tegen Henk Grol. Dus Henk Grol heeft nog even een appeltje met hem te schillen. Nou, hier, uh, hier is zijn kans op het uh, mooiste podium van dit jaar. De mannen tegenover elkaar. Het, het gevecht om de pakking. O, oh zo belangrijk. Kom, Ikata. Het is, het is de basis van je gevecht. Je moet je tegenstander op de zo gunstig mogelijke manier zien vast te pakken. Dat vormt de basis voor de actie die er eventueel uit kan gaan volgen. Nu is die pakking een feit. Daar is het van Grol. Maar hij werd overgenomen door Mabedov, Alleen Grol weet goed weg te draaien. En dus nog steeds geen score. 0-0 op het bord. 3 minuut 19 nog te gaan. Grol hij voelt wat aan zijn pols. Maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Hij heeft er niet oh, oh, waarschijnlijk althans, niet heel veel last van. Hij kan gewoon zijn, zijn gevecht maken. Grol die vandaag dus op een vrij tactische manier niet op zijn Grols door de dag heen kwam. Hij begon vanmorgen kwam, begon hij met een bye. Hij mocht een ronde overslaan. Daarna in de tweede ronde trof hij de Koreaan Shim. Dat was uh, ja, zo'n eerste zakelijke partij. Hij won op straffen. Prima keurig door naar die derde ronde. Daar trof hij de Tunesiër Ben Galet. Nou ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Uiteindelijk resulteerde dat in een wazari. Daarmee werkte hij zijn tegenstander tegen de grond. En plaatste hij zich voor die kwartfinale tegen dus die Duitse. Die Dimitri Peters, een, uh, een angstkekener, want uh, in Londen op de Olympische Spelen was die Peters ervoor verantwoordelijk dat Grol niet meer voor het goud kon gaan. En uh, dat is hij niet vergeten. En dus ook met hem had hij nog een appeltje te schillen. En die heeft hij geschild hoor, want hij won. En uh, daarna was het tijd voor de halffinale. Terwijl de mannen nog steeds aan het duwen en trekken zijn. Het is allemaal niet spectaculair. Het is allemaal niet heel ja, hoogstaand judo. Maar het gaat maar om één ding. Grol wil maar één ding. Die wil die mondiale plak. Die wil dat goud. Dat heeft hij nog niet. Hij heeft zoveel prijzen gewonnen. Hij werd al eens Europees kampioen. Dat was in 2008. Dat is eigenlijk het begin van zijn succesverhaal. Hij werd het boekbeeld van het Nederlands mannen judo. Daarna was er het WK in eigen land. Daar is de eerste van Mamadov en daar is de score de Wassari tegen Grol. Mamadov met, met een heuptechniek, het is nu maté. Hij krijgt een half punt, een Wassari voor Mamadov. Grol staat achter, een flinke scoren. En nu met nog 1 minuut 53 op de klok wordt het spannend. Nu moet, je ziet hem nadenken, nu moet Grol iets gaan doen. Nu moet hij een plan bedenken voor die resterende 1 minuut 50. Ze staan weer tegenover elkaar. Daar Grol met actie. Maar met risico's hoor. Hij staat niet stabiel. Hij heeft nu de hand ver op de rug van de tegenstander. De tegenstander hangt door de knieën en daar wordt hij op zijn rug geduwd. En met hem bedoel ik Grol. En nu probeert Mamadov Grol op zijn rug te draaien. Dat lukt niet. Grol draait naar zijn buik en dus is het maté. Maar wel met die Wazari op, op het bord. 1 minuut 31 nog te gaan. Mamadov is, is moe. Grol is ook moe. De mannen nemen hun tijd. Puffen wat uit. De scheidsrechter maandt ze tot... Uh, uh, ja, ze moeten gaan staan. Het gevecht moet door. Hier weer Grol. Hij, hij, hij beseft het zich. Hij weet dat hij moet. Hij moet nu actie ondernemen. Hij wil niet weer met zilver naar huis. Dat heeft hij al twee keer eerder gehad. Dat heeft hij al gehad in 2009 in Rotterdam. Thuisbasis. Daar won hij op, wel op spectaculaire wijze zilver. Maar een jaar later was het weer zilver. Hier Mametoff weer met de actie. Maar hij komt niet verder. Komt niet verder. Of toch, Grol staat er... Ja, Risk. Het is gelukkig Maté van Grol. Want het scheelde weinig. Het is een, een rare partij. Het begon mat. En nu is het aan Grol, het initiatief. Hij moet. Hij staat met de Wazari achter. Hij moet nu weer. Hij weet het. Hij leidt de maar gaat hij. Hij draait weg. En er is geen score. Geen score voor de man uit Azerbeidzjan. De scheidsrechter zegt wederom Maté. Nog 48 seconden te gaan. Nog steeds die Wazari voor Mamadov. Grol, nul punten. Inmiddels heeft de Azerbaijan ook een straf op zijn naam staan. Alleen, daar schiet Grol niet veel mee op. Grol moet een score maken. Eigenlijk moet hij gewoon voor een Ippon. Het is alles of niks. Hij heeft nog 47 seconden te gaan. Als hij dat mondiale goud wil, dan moet hij nu. Alles op alles zetten. Dan moet hij gewoon de knop om. Niet meer dat tactische judo. Hier de Zoetemi-techniek. Maar die mislukt. En dat geeft. Dat is de, een opofferingstechniek. Waarbij je op de rug gaat liggen. Probeert de tegenstander over je heen te trekken. Maar dat lukt niet. En dat geeft Mamadov de tijd. Om een soort van grondgevecht aan te gaan. En weer wat tijd te winnen. Nu is het weer Mathé. De scheidsrechte maand, de mannen weer te gaan staan. Nog 35 seconden op de klok. De coach Maarten Arends. Kijk toe. Hier. Heen Grol. Nu Mamadov met inzet. Hé Grol. Kan hij overnemen? Nee. Mamadov op zijn buik. Grol op zijn knieën erbij. Hij kijkt moedeloos. Nog 27 seconden. Het is ontzettend spannend hier in het Maracanazinho in Rio de Janeiro. Zes jaar geleden won hier in Rio Ruben Haukes in de categorie tot 60 kilogram. Won die het WK. Nu is hier weer het WK. En nu staat er weer een Nederlander in de finale. Hij luistert naar de naam Henk Grol. En die heeft nog 12 seconden. 12 seconden om die achterstand goed te maken. Daar weer de inzet voor Grol. Maar Mamadov pareert hem. Mamadov gaat naar de grond. Nog 7 seconden op de klok. Nee, dit gaat hij niet meer redden. Dit gaat hem niet meer lukken. De wasari op het bord van Mamadov. De scheidsrechter maant ze nog wel eventjes hun pakken goed te doen. Eventjes, eventjes de kleding rangschikken rang schikken. Voor die laatste 7 seconden maar. Er moet wel een wonder gebeuren hoor. Daar gaan ze. Henk Grol, alles of niks. Hij pakt zijn tegenstander. Nee, het gaat niet meer lukken. Nog twee seconden op de klok. De scheidsrechter heeft Mathee gezegd. Het is over, het is uit. Wederom, het is het eeuwige verhaal van Henk Grol. Wederom, geen... Mondiale Rem. 2009 won die zilver. 2010 won die zilver in Tokio. En het is afgelopen. Ook hier in Rio de Janeiro gaat het goud niet naar Grol. Grol wint zilver. Ook knap hoor. Heel knap. Want het is weer een mondiale plak. Maar hij schudt. Nee. Hij zakt door zijn, door zijn armen, door zijn knieën. Hij schudt. Hij is hier absoluut niet blij mee. Hij ging maar voor één ding. Voor goud. Maar het goud gaat niet naar Grol. Het goud gaat naar Mamadov. En dat was Matthijs Weststraat vanuit Rio de Janeiro. We gaan naar Eindhoven. Is het daar nog steeds 0-0 Frank? Wie Ja, het is 0-0. Nog drie minuten te gaan. En alles of niks voor PSV. Het leek toch even echt alles te worden. Jozefson aan de rechterkant weg. En, nou, ik denk een minuutje geleden. Zo kort geleden is het nog maar. En hij zet Toyvonne alleen voor de goal. Op één meter bij de tweede paal. En dan moet Toyvonne inglijden. En dan geluk hebben dat je de bal goed raakt. Nou, hij had pech zeg ongelooflijk. Hij raakt de bal zo slecht dat die bal in de tweede de ring van het Philipsstadion terecht komt. En een 100% kans. Eigenlijk de enige echte 100% kans van de tweede helft van PSV. Op die manier om zeep helpt. En uh, de eerstvolgende aanval van... Uh... Uh, Kambuur is een counter, een uh, overtalsituatie. En daar gaat de ploeg uit Leeuwarden dan heel slordig mee om uiteindelijk. En dus PSV dat uh, inmiddels haast heeft en uh, zich ook gefrustreerd is. Omdat het nog maar 0-0 is en daar maar niet in slaagt om die Friese muur ondersteboven te spelen. Hoewel, Leeuwarden is een muur, want je mag geen Friese muur zeggen daar uh, in uh, de hoofdstad van uh, Friesland. Dat willen ze daar niet hebben. Toivonen probeert uh, de bal breed te leggen op Bakalli. Zegt dat er een hensbal gemaakt is door Drosten. Drosten gaat onverstoorbaar verder. En dat mag ook van Hichler. Gooit de bal is de diepte in in de richting van Hemme. Die verliest het duel van Hendricks. Maar Kambuur vangt de bal achterin bij Lewin, Gewoon weer op en dan is er ruimte. Uh, om door te voetballen bij Paco van Moorsel. Bal breed gekregen aan de rechterkant bij Lukoki. Lukoki tijd en ruimte geeft die bal voor bij de eerste paal. Wordt daar weggewerkt, nota bene door Wijnaldum... die daar is mee gaan verdedigen op zijn eigen 5 meter gebied, Bal over de zijlijn gekopt. Kambuur mag gooien, 15 meter van de achterlijn. Lukoki heeft geen haast. Drosten mag het gaan doen. En ook die heeft geen haast. de Bal ligt rustig op de grond. En Drosten is niet van plan die bal zelf op te rapen. Uiteindelijk moet hij wel, want niemand die het voor hem doet... Dus de rechtsback van uh, Kambuur gaat uh, gooien. Neemt rustig de tijd. Hemmen komt de bal halen. Die uh, krijgt hem niet. En vervolgens is er niemand. Lukoki dan het uh, misschien die hem wil hebben. Nee, Brands. De invaller die hem krijgt. De hoogte van de achterlijn moet hem dan terugleggen. En dat lukt uiteindelijk niet. Maar de bal gaat wel via Brenet opnieuw over de zijlijn. Nu een stukje dichter bij de achterlijn. Nog maar twee metertjes te overbruggen. En dan kan er opnieuw gegooid gaan worden door Drosten. En... Oh nee, toch maar niet Drosten. Natuurlijk, het moet allemaal tijd kosten. Ik snap het allemaal wel. Paco van Morsel mag nu gaan gooien. Gele kaart nu voor Drosten. Omdat hij die bal wel had moeten gooien, zegt Hiegler. Dit is tijdrekken. Dat vinden we niet leuk. Er is tenslotte nog maar een kleine minuut officiële speeltijd. Er zal ongetwijfeld een minuutje of twee, drie bij komen. Maar daarna is het toch wel gewoon 0-0 en is het feestje van, uh, van PSV uiteindelijk alsnog uh, verpest door de ploeg die hier verslagen had moeten worden vandaag. Uh, Brands met een aardige actie gaat de achterlijn halen, maar uh, doet dat niet uh, met bal en al. Uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn en uh, kan Zoet de doeltrap gaan nemen voor PSV. Nog één keer naar voren toe, nog één keer wisselen ook bij uh, Cambuur. Als uh, even kijken wie er dan uiteindelijk afgaat, wie erop komt weten we inmiddels wel... Dat wordt Martijn Barto. En dan gaat Lukoki ervan af. Hem blijft dus staan. Barto komt erbij als aanvaller. Eventueel nog een laatste countertje zometeen voor de ploeg. Uit leeuwarden hier in Eindhoven. En wie weet wat het nog oplevert. Een punt hebben ze voorlopig al. En het lijkt erop dat dat ook zo gaat blijven. De doeltrap van Zoet is kort op Hendricks. Hendricks kan, een hele, kan zijn hele eigen helft oversteken. En dan de bal diep gooien in de richting van uh, Locadia. De bal wordt daar opgevangen achterin door Van der Laan. En uh, Kambuur kan eraf komen. Hem heeft ruimte in de middencirkel, legt breed. Op Van Morsel gooit dan uiteindelijk de bal naar de rechterkant. En dan moet de actie gemaakt worden ten opzichte van Willems. Gaan we dat ook daadwerkelijk durven? Barto. Barto krijgt een ingooi. En Cambuur lijkt hier een puntje eruit te slepen. Tegen PSV. Het is 0-0. We zitten in de extra tijd. We gaan even bij Marcella Meska kijken. Het tennis in New York. Ja, het is leuk geworden. John Isner die is nu vol aan de bak gegaan. Die heeft set 2 gewonnen tegen Philip Kolschreiber. Het staat nu 1-1 in sets. We zitten aan het begin van de derde set. Het staat 1 gelijk. Maar Isner is gewoon aanvallender gaan tennissen. Hij heeft trouwens een nieuwe coach. Uh, Mike Cell. Uh, die man die heeft hem uh, ook gezegd... je moet niet te verdedigend gaan spelen. Met jouw lengte, met jouw service... mag de rally niet langer dan twee, drie klappen duren. Dus je moet meer bij die baseline gaan staan. Aanvallende tenzen, ga maar naar het net... Zijn volleys zijn beter geworden en hij is gevaarlijker geworden. Hij heeft de laatste maand in uh, Amerika heeft hij al in uh, drie finales gestaan. Hij won het toernooi van Atlanta. In Cincinnati won hij onder andere van uh, de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Hij won ook van Juan Martin Del Potro. Staat echt lekker te spelen. Dus ja, een kans voor hem om hier ver te komen. Nou goed, hij moet het vandaag wel laten zien tegen Kool Schreiber. Met wie die, uh, drie keer, uh, van wie die drie keer heeft gewonnen. Vorig jaar verloren hier uh, in New York in dezelfde ronde derde ronde dus, maar uh, hopelijk kan hij dat uh, vandaag recht breien, want dan zou in de vierde ronde een wedstrijd uh, wachten met Rafael Nadal. Want Nadal heeft zijn wedstrijd zoals verwacht gemakkelijk gewonnen in drie sets van de Kroaat Ivan Dodik. Nadal uh, de grote favoriet dit jaar nog geen wedstrijd op hardcourt uh, verloren, staat ijzersterk te spelen en de tegenstanders ja die uh, komen nauwelijks uh, in in uh, de partij. Uh, Nadal dus door naar de vierde ronde en hij speelt daarin dus tegen of Isner of Koolschijber. Go de Eagles won met 4-1 van RKC. Uh, dat was tot nu toe de grootste verrassing. Maar die kan ook wel eens uit Eindhoven komen van vanavond, Frank Wielheid. Ja, honderd jaren wedstrijden. Je moet ze liever niet willen spelen, denk ik. Want dat gaat punten kosten. Dat lijkt ook zo te gaan gebeuren voor PSV. 0-0 is het diep in de extra tijd. Nog een ingooi weggegeven, nota bene door Brenette, Terwijl dat niet nodig is. En het publiek gefrustreerd, de spelers gefrustreerd. En ik denk uh, iedereen die uh, een functie heeft binnen de club, die worden helemaal gek. Want uh, ja, Kambuur was toch uitgenodigd om drie puntjes uh, tegen te halen. Maar uh, dat varkentje dat gewassen moest worden, moet je wel eerst even vangen. Voordat je überhaupt iets aan het spit kunt doen natuurlijk. En vooralsnog lijkt het uh, varkentje zich niet te laten vangen. Want Kambuur gaat straks gewoon met een puntje terug uh, naar huis. En uh, dat is ook overigens dik verdiend, want uh, Kambuur heeft dat... Prima gedaan vandaag in het uh, Philipsstadion. De ingooi tot uh, twee keer toegenomen. Want uh, meteen na de eerste ingooi nog een keer uitgebracht. Op de achterlijn zo'n beetje van uh, PSV. Vrij Trap gegeven door Hiegler. En dan uh, de bal. Maar is de diepte ingerost door uh, uh, Schaars. Is dat Jozefzoon komt er dan uiteindelijk met uh, de bal vandoor. Althans, dat dacht hij heel even. Dat het zo was van de laan is. Degene die de bal over de zijlijn schiet. Dat Dacht ik dan weer, maar dat is ook niet zo. De bal gaat via een PSV-been, namelijk dat van uh, Wijnaldum, over de zijlijn. En dus kan uh, Kambuur gaan uh, gooien. En zo gaan de laatste minuten, de extra minuten in deze wedstrijd eigenlijk voorbij. Zonder dat er wat bijzonders gebeurt, is het eigenlijk één grote uh, puinhoop op het veld. Want niemand loopt meer echt in de organisatie. Wijnaldum komt er dan met de bal uit. Paco van Moorsel maakt daarbij de overtreding. Hingler geeft nog een vrije trap. In de extra tijd dus is dit de laatste kans voor PSV misschien wel. Het meest gevaarlijk geweest uit standaard situaties. Deze bal ligt in het midden op de helft van Kambuur. Een beetje in, behoorlijk in de buurt van de middencirkel. Er is dus nog een flinke stuk te overbruggen voor Schaars. Met zijn vrije trap, midden voor de goal, neerleggen die bal. En dan een duw geven. Nienhuis plukt die bal uit de lucht. Krijgt nog een schop na. En dan zegt Hiegler het is klaar. En Hemme is blij. Kambuur is blij. Het feestje is verknald. Daarvoor kwam Kambuur naar Eindhoven. En dat is in ieder geval gelukt. Het feestje van PSV was voornamelijk voor deze wedstrijd. Het feestje na deze wedstrijd. Ja, daar moeten een paar biertjes op gedronken worden voordat het gezellig wordt. Denk ik. 0-0 werd het. En dat is dus de grootste verrassing van vanavond. PSV-kambuur 0-0. Ook verrassend. RKC Go Ahead Eagles 1-4. Heracles versloeg ado Den Haag met 1-0. En Twente Heerenveen eindigde in 1-1. Langs de lijn. Wat is Uiterlandse voetbal. We beginnen met Engeland. Daar heeft Norwich City met 1-0 gewonnen van Southampton. Ricky van Wolfswinkel en Leroy Fair speelden de hele wedstrijd bij Norwich. ACI wacht nog op zijn debuut voor Stoke City. Uh, Stoke won wel met 1-0 tegen West Ham United. Tim Krul en Fernand Nita versloegen met Newcastle United... de bezoekende Fulham van trainer Martin Jol met 1-0. Doeman Stockdale verving bij Fulham de geplacierde Maarten Stekelenburg. Jol was teleurgesteld na de nederlaag. We played well, our midfield was good, the only thing was up front. We had a, f a few situations with, with their goalkeeper one for once, we miscontrolled it. And we should have done better, you know, and you have to take advantage away from home against them. So we didn't concede a goal for over the last two uh, league matches and I, I was really positive You know, about today because I thought in the first half for an away match we looked a better team. We speelden op het middenveld erg goed. Alleen voorin hadden we wat beter moeten doen. Maar toch had ik na de eerste helft een goed gevoel. Want daarin waren wij het beste team. Al dus jol. Manchester City versloeg Hull City 2-0. Cardiff City Everton 0-0. En Crystal Palace Sunderland 3-1. Chelsea gaat met 7 uit de 3 aan kop. Manchester City heeft 6 uit 3. En Liverpool en Tottenham hebben 6 uit 2. Morgen staat er op programma Liverpool, Manchester United en Arsenal tegen Tottenham Hotspur. In de Bundesliga bewees Rafael van der Vaart zijn waarde voor HSV. In de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen eindracht Braunschweig. Van der Vaart nam al na 7 minuten de eerste treffer voor zijn rekening. Thorsten Fink, de trainer van HSV, was dik tevreden met die zegen. Ich denke, dass wir über 90 Minuten schon dann die bessere Mannschaft waren, dass wir ein ähm, sehr gutes Spiel gemacht haben. Und ähm, natürlich kann so ein Spiel immer wieder kippen nach einem 2-0, wenn ein Tor fällt. Gerade wenn man äh, noch nicht so eine tolle Saison spielt, dann kann schnell ein, ein Spiel kippen, das ist klar. Aber äh, letztendlich denke ich, äh, sind wir klar verdient mit dem 4-0 als Sieger vom Platz gegangen. We waren over 90 minuten de betere ploeg, hoewel zo'n wedstrijd zelfs bij 2-0 nog kan kantelen. Maar achteraf is die 4-0 gewoon verdiend. Al dus Fink. Elia moest in het duel van zijn club Beweerde Bremen tegen Borussia Mönchengladbach... na een half uur het veld verlaten met een kneuzing aan zijn bekken. Hij zag zijn ploeg vervolgens met 4-1 verliezen. De kerstverse international Paul Verhaag won met Augsburg met 1-0 bij Nuremberg. Hannover 96 Mainz werd 4-1. Wolfsburg versloeg Hertha met 2-0. En Schalke won van Bayer Leverkusen ook 2-0. Bayer München gaat met 10 uit 4 aan kop. Gevolgd door Borussia Dortmund. 9, maar dan uit 3. En Bayer Leverkusen heeft er ook 9, maar dan weer uit 4. Dan Spanje. één wedstrijd daar. Celta de Bigo tegen Granada. Uh, Granada werd 1-1. Uh, om 9 uur is begonnen Real Bayer tegen Getafe. Het is daar 1-0. En vanavond laat. Om 11 uur wordt nog gespeeld Osasuna ter Villarreal. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Atletico de Bilbao en Villarreal hebben allemaal 6 uit 2. Dan, Span uh, dan Italië, daar werden twee wedstrijden gespeeld. Kievo tegen Napoli 2-4 en Juventus-Lazio 4-1. En dat betekent dat Napoli met 6 uit 2 aan kop gaat. Gevolgd door uh, nou ja, drie ploegen die uh, uit één wedstrijd drie punten hebben gehaald. AS Roma, Inter en Torino. Dat zegt dus nog niet zoveel. België, daar zijn ze al veel verder. KV Mechelen -Wol, uh, speelde gelijk tegen Liers, 0-0. Serkelenburg leuven 1-1, A-agent versloeg Bergen 1-0... en Lokeren won van Oostende 1-0. Standaard gaat daar met 15 uit 5 aan kop, gevolgd door Lokeren 13 uit 6... Anderleg 12 uit 5 en Clubbrugge 11 uit 5. En in Rusland heeft Dynamo Moskou het contract met Otman Bakal ontbonden. Dynamo trok Bakal destijds transfervrij aan. Hij werd door PSV eerst een jaar verhuurd aan Feyenoord. Sindsdien kwam Bakal in slechts 5 wedstrijden voor Dynamo in actie. PSV Cambuur eindigde in 0-0. U hoorde het gefluit vanaf de tribunes. En dat is geen sfeer voor een 100-jarig feestje, Edwin Cornelissen. Nee, dat klopt. En uh, er staat nog wel een feestje op het programma. Gepland. Er wordt een uh, podium opgebouwd op het moment. Dus uh, er zal nog het een en ander aan de uh, muziek gaan komen. En uh, wat ik heb begrepen is dat ze de historie van uh, PSV per decennium gaan uh, behandelen. Of dat ook betekent dat er ook spelers op het veld gaan komen van toen. Dat is nog even de vraag. Want PSV heeft er alles aan gedaan om uh, het programma geheim te houden. Om niks te verraden voor de supporters. Dus weten ook de media van niks. Maar uh, ja, er staat toch nog een behoorlijk feestje uh, op het programma voor tribunes die langzaamaan toch wel een beetje aan het leeglopen zijn. Als ik zo tegen me over me kijk, dan zie ik een hoop mensen weglopen. Want dat is natuurlijk toch een soort van vloek op die jubileumwedstrijden. We hadden het er al over. Uh, ja, dat het lastig is om dat soort wedstrijden te winnen. Uh, dat is in het verleden gebleken. Filip Cocu gaf dat ook in zijn voorbeschouwende persconferentie nog aan. Hij had het bij FC Barcelona ook nog meegemaakt. Ook verloren in een uh, jubileumwedstrijd. Kortom, het is lastig om uh, zo'n wedstrijd goed af te sluiten. En dat heeft PSV ook vanavond maar weer uh, bewezen. Terwijl daar een spandoek wordt opgehangen, 19-13. Er zal er ongetwijfeld ook nog een 2013 komen. En uh, ja, moet er toch nog iets van uh, spontaniteit en vrolijkheid gaan ontstaan in het stadion. Maar of het echt zo gezellig gaat worden als vooraf was uh, ingepland, dat vraag ik me terdege af. PSV had het allemaal zo mooi georganiseerd. Maar ja, de uitslag van een wedstrijd, die kan je nou eenmaal niet voorspellen.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 Dan Twente Veen 1-1. De doelpunten vielen na rust. Van den Berg zette Veen op voorsprong en Bengtson maakte gelijk. Het gelijke spel in Enschede werd alleen door de bezoekers gewaardeerd. Twente had volop kansen, maar wist er pas in de slotfase 1 te benutten. Toch is Lucas Tanjons van Twente niet ontevreden met de competitiestart van zijn ploeg. Ja, tot nu toe vind ik het niet slecht gaan voetballend. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het om de punten en uh, het resultaat telt. En uh, als je goed naar ons resultaat kijkt, ja, de laatste twee wedstrijden worden gewoon...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 hebben we dat minder goed gedaan dan op het einde. En uh, ja, goed, je weet ook dat zolang ze achter staan, hoe meer risico ze nemen, hoe gevaarlijker het wordt. De openingstreffer van Herenveen kwam op naam van Joey van den Berg. Bij afwezigheid van topscorer Finn Bogasson was hij de gelegenheidsspits. Een hele nieuwe ervaring. Veel lopen, <laughs> zonder bal en uh, zwaar. Maar uh, uiteindelijk word je beloond, tweede helft. En uh, ja, dan is het uh, zonder dat je dat dan niet over de eindstreep kan trekken... Maar... Ik wil heel eerlijk zijn, dat was wel uh, gestolen geweest, uh, moet ik zeggen. De spits van Twente, Lucas Stajos, kwam opnieuw niet tot scoren, ondanks vele kansen. Toch blijft zijn zelfvertrouwen intact. Je wordt behoordeld op uh, je doelpunt. En uh, ja, als hij die neergaat, uh, ja, ben je teleurgesteld. Maar uh, daarna is er uh, weer een mooie wedstrijd tegen PSV. En uh, ja, dan hebben we een nieuwe kans om, uh, om een goede wedstrijd uh, te maken. RKC tegen go Eagles eindigde in 1-4 na 0-2 ruststand. 0-1, 0-2 en 0-3, allemaal van Erik Valkenburg. 0-4 Kolder uit een strafschop en 1-4 Slager. Het was niet moeilijk de man van de wedstrijd te bepalen. Erik Valkenburg goed dus voor drie goals, terwijl hij niet eens een aanvaller is. De huurling van AZ is blij dat hij in Deventer is gaan voetballen. Ja, nou, ik had natuurlijk wel die keuze gemaakt, ook uh, vanwege het leuke voetbal uh, wat we bij go spelen. En uh, het is wel gewoon prettig als je jongens op je heen hebt die durfden voetballen... En ja, je ziet, we beginnen meteen eerst helft vanaf het begin met een leuk positiespel. En uh, ja, dat is het mooiste. De Eagles kennen een droomstart in de Eredivisie, maar trainer Fouke Boy probeert zijn ploeg met beide benen op de grond te houden. We doen het lekker, we doen het goed. En, uh, dat moeten we lang vast zien te houden. En, uh, als je op die manier lukt, uh, niet te veel tegenslagen onderweg krijgen, want uh, ja, de breedte van de groep bepaalt ook hoe lang je het volhoudt. Nou, dan, uh, dan kunnen we met GoHead uh, nou, leuke dingen doen. Voor RKC was het een dramatische avond. Erwin Koeman had complimenten voor zijn tegenstander, maar was vooral teleurgesteld in zijn eigen team. We hebben vandaag gewoon een dramatische wedstrijd gespeeld. We hebben dik verdiend verloren. En we uh, moeten er even goed over nadenken hoe we hiermee uh, verder moeten. En, en ik ben verantwoordelijk voor het geheel, dus zo simpel is het. En uh, ik ga er ook over nadenken hoe wij uh, over twee weken... weer goed voor de dag moeten komen tegen Utrecht. Over twee weken, want volgende week is een uh, interland uh, weekend. Herakles tegen Ado Den Haag eindigde in 1-0. De enige goal viel voor ons, dat was van Davidson. Er was een rode kaart, tweemaal geel, voor Melon van Ado Den Haag. Het was feest in Almelo, want er werden drie punten veroverd. Maar Herakles verloor ook spelmaker Lerim Dua vertrekt naar Ajax. Ja, het is er rondgekomen, de clubs. Ja. Zelf moet ik nog uh, de keuring doen en uh, ook rondkomen. Dus, uh, maar ik ben er wel blij mee. En dat dus betekent voor hem onder meer Champions League voetbal. Ja, klopt. Uh, ja, het is uh, mooi om dat uh, mee te gaan maken. Als het zo ver zal komen. En, uh, ja, het is gewoon een droom uh, om een stap naar Ajax te maken. En zo had niemand het na afloop nog over de wedstrijd. Alleen bij Ado Den Haag. Daar likt men zijn wonden en maakt de trainer Marie Stijn zich toch wel wat zorgen. Ondanks dat ik het een zware start vind, vind ik dat we meer punten hadden moeten hebben. Zowel tegen Herakles uit als tegen Roda thuis vind ik. En ook Tijd vind ik dat ze met, met drie gespeeld nul punten, dat, dat is gewoon te weinig. Dus Wat mij betreft is daar geen onrust. Maar ik vind wel dat we te weinig punten hebben aan de hand van de, van de kwaliteit en de ploeg. En gisteren was er een naknek en dat eindigde in 1-1. Paxwolle weet nu al dat het ook morgen nog bovenaan staat. Pax heeft 12 uit 4. PSV is nu tweede, 11 uit 5. Dan volgen FC Twente, Heerenveen en de Go-Head Eagles met 8 uit 5. En zesde is Ajax, 7 uit 4. Onderin veertiende, FC Utrecht, 4 uit 4. Dan Feyenoord, 3 uit 4. Adel Den Haag daaronder, ook drie punten, maar dan uit 5 wedstrijden. En nak en nek sluiten de rij met 2 uit 5. Wat is een mooie gemiddag. Om half 1 FC Groningen tegen Ajax. Om half 3 de koploper Pek Zwolle tegen FC Utrecht. En om half 5 twee wedstrijden, omdat AZ Vitesse naar half 5 is verplaatst. AZ Vitesse is daar een van. En de andere is Feyenoord tegen Roda JC. Sometimes everything seems awkward and large Imagine a Wednesday even in March Future and past At the same time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 You don't know van Milo was dat. We gaan naar Marcelle Mesker voor de laatste stand. De laatste ja, standen en uitslagen van de US Open. Ja, na nou Nadal, dus door naar de vierde ronde. Die moet nu wachten of John Isner zijn tegenstander wordt of Philip Koolschrijver. Ik denk dat hij liever Philip Koolschrijver heeft, eerlijk gezegd. Want John Isner, ja, die man die uh, ja, nummer 1 staat uh, op de lijst van uh, Aces 749 heeft hij er dit jaar in al zijn tenniswedstrijden al geslagen. Ja, daar is uh, niemand blij mee om die als tegenstander te hebben. Maar goed, het is ook nog niet zover. Het staat 1-1 uh, in sets. 5-4 nu in de derde set voor Philip Koolschrijver. Het gaat gelijk op, op surf. Isner moet nu weer op gelijke hoogte uh, zien te komen. Dus dit kan nog wel eens tot het gaatje gaan. Vorig jaar dus al vijf sets tegen elkaar gespeeld. Zou me niet verbazen als dat uh, vandaag ook zo is. Um, vanavond alleen nog Federer tegen Adrian Manorino. Dat is de grote wedstrijd vanavond. Maar daar is, is voorlopig nog niet klaar. psv Cambuur werd dus 0-0. De zoon van de directeur van PSV, Marcel Brans, heet Kevin Brans en speelt bij Cambuur. Jeroen Gruutte praat met hem. Voor je vader en uh, de club van je vader is het natuurlijk een hele bijzondere dag. 100 jaar PSV. En dan zou je het bijna helemaal hebben verpest met die kans die er bijna inschiet. Ja, nou ja ik speel bij hè? dus uh, kijk, ik vind mijn vader en PSV altijd het beste. Maar uh, ja, als ik zelf moet spelen, dan, uh, dan gaat mijn eigen club voor natuurlijk. Heb je het uh, met hem gehad uh, over deze situatie in de afgelopen dagen? Ja, tuurlijk. Ik heb hem vorige week na Herakles uh, speelden wij tegen Zwolle en PSV tegen Herakles had ik hem al even aan de telefoon. En, uh, ja, toen kwam ik erachter dus dat ze gelijk hadden gespeeld. Ik zei, ja, nou ja, volgende week gaat je weer punten kosten. Toen moest hij nog lachen, maar ik denk dat hij nu iets, uh, iets minder lag. Als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd... dan zijn jullie eigenlijk nauwelijks in de problemen geweest... en hebben jullie ook de grootste kansen gehad? Ja, ik denk dat we het als team gewoon heel goed hebben gedaan. Uh, waar we van tevoren af hebben gesproken om uh, vooruit, uh, vooruit te verdedigen... en uh, met de verdediging aan te sluiten, hebben we goed gedaan. En daardoor komen we eigenlijk vrij weinig in de problemen. En, uh, ja, ik denk dat we uit, als we de bal voorover, dat we, dat we de bal snel vooruit speelden. En dan uh, kan je, zie je toch dat PSV daar ook kwetsbaar in is. Dus, uh... Hard gejuicht net in de kleedkamer. Wat zei de trainer? Ja, die was tevreden met de prestatie. En uh, ja, die zei eigenlijk een beetje, een beetje wat we allemaal vonden. Dat we hier hadden kunnen winnen, maar uh, dat we morgen een dagje vrij zijn. Dat gaat er altijd in, hè? Dat gaat er altijd in. Kevin Brands, de uh, speler van Cambuur en zoon van de directeur van PSV. Cambuur speelde met 0-0 gelijk in Eindhoven bij PSV. Dat zijn 100-jarige bestaan vandaag daarmee vierde. Einde van deze Langs de Lijn. Max van Wezel zit klaar voor met het oog op morgen. En Henry Schut en Hugo Borst lopen al in voor Morgenmiddag 2 uur. De volgende NOS Langs de Lijn. Tot dan. Tussen op de redactie van De Overnachting. Presentator bij studio's... Wat zeg ik nou? Bij Fox, Twan van Peperstraten. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. We kunnen het hebben over natuurlijke tranen... maar vooral ook over zijn ambities en zijn plannen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Twan van Peperstraten, de presentator van Fox. De Overnachting, zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.